Dat betekent onder meer dat verzekeraars schadevergoeding moeten uitkeren... aan banken die zich tegen wanbetaling hebben verzekerd. Het gaat om een relatief klein bedrag, want de meeste Griekse leningen zijn niet verzekerd. Het precieze bedrag is nog niet bekend, maar het is maximaal 3,2 miljard euro. Een onderzoekscommissie van de politie in New York... zegt dat de misdaadcijfers in de stad worden gemanipuleerd. Een agent die daarover in 2009 aan de bel trok, heeft van de commissie gelijk gekregen. Officieel lijkt New York steeds veiliger te worden tot tevredenheid van burgemeester Bloomberg. Maar volgens de onderzoekscommissie worden veel misdrijven buiten de statistieken gehouden, zoals de agent al zei. De klokkenluider zegt dat hij sinds zijn onthulling door zijn chefs wordt tegengewerkt. Hij is geschorst en zou tegen zijn wil zijn opgenomen in een psychiatrische kliniek. De agent heeft nu rechtszaken aangespannen tegen het politiecorps en de kliniek. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Minima rond 6 graden. Ook overdag veel bewolking met eerst af en toe regen. Maar vanmiddag wordt het droog en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Nachtfluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen, welkom bij het derde uur alweer van onze uitzending deze week. Wilt u van tevoren de programmering weten? Kijk dan heel even op Teletex pagina 331 of op onze site nachtvluchten.fm. Het hoeft niet hoor, want uh, ik zit hier ook nog. Overigens uh, samen met uh, technicus Rolf Schreuder. Fris en fruitig nog, moedig voorwaarts naar zeven uur in de ochtend. Overigens met heel veel plezier, want in dat laatste uur... ontvangen we hier in radioreis streeksgewijs... De topfotograaf en programmamaker bij de Limburgse zender L1 Guy van Grinsven. Daarvoor Brigitte Kaandorp in een aflevering van Siemex Nachts... en in dit uur een bijdrage van de NPS. Op 11 maart 1923 wordt Ad den Beste geboren. De dichter, vertaler en essayist debuteerde op 17-jarige leeftijd... in het tijdschrift... Opwaartse wegen en werd later vooral bekend als medewerker... aan het liedboek voor de kerken. Hij studeerde korte tijd theologie en vervolgens Duits. Hij speelde een belangrijke rol in de acceptatie... van de Oost-Duitse poëzie in het Westen. In 1997 was Corinne van den Hoeven in een aflevering van een leven lang... in gesprek met hem en leest hij voor uit eigen werk. Ad den Beste viert morgen zijn 89e verjaardag. We gaan 15 jaar terug in de tijd... Luistert u naar Ad den Beste in een leven lang? Ik heb altijd iets met letters en met woorden met taal gehad. Dat is mijn leven: daarin bestaat mijn leven. Rijgen zo met één pennenstreek weg uit het lage riet aan de hemel getekend. Mijn leven, als het bleek wat het toont, anders niet. God, hoe sprekend. Het gedicht weet meer over je dan je zelf weet. En het is dus ook een manier om jezelf aan jezelf verstaanbaar te maken. De beste, geboren in 1923 in Utrecht... is in Christelijk Nederland bekend geworden... door zijn bijna honderd liederen en vele psalmberijmingen... voor het liedboek Voor de Kerken... dat hij met bevriende dichters in 1973 voltooide. Zijn bijdrage aan de hedendaagse dichtkunst mag groot genoemd worden. Zo werd hij als redacteur van uitgeverij Holland... met de Windrose-serie Na de oorlog... de pleitbezorger voor de poëzie van de vijftigers... De correspondentie van duizenden brieven uit die tijd... heeft hij onlangs geschonken aan het Nederlands Letterkundig Museum. Den Beste onderhield, tijdens de oorlog en daarna... ook contacten met dichters uit de DDR. Hij was het die ervoor zorgde... dat hun werk in het Vrije Westen kon worden uitgegeven. Een geëngageerd mens, deze ad Beste. Hij ontvangt programmamaker Corinne van der Hoeve in zijn huis vol met boeken. Al snel komt een doos met foto's tevoorschijn. Kijk, dit is een oeroude foto van mij als prezes... van het gezelschap Amicitia, de literaire club van het christelijk gymnasium Utrecht. Ik zie mij eigenwijs aan deze tafel zitten als prezes. Hier, maar wel een oude hoor, voor mijn boekenkast. Ja, een jonge kopie. 1957, nou kijk eens aan. Hier. Een foto gemaakt tijdens een vergadering van de gezangencommissie... van de kerken in de jaren 60, denk ik. Met Willem Barnard naast mij en aan de andere kant naast mij. Klaas Heeuwenmaar maar reeds lang overleden. Jan Wit staat erop, ja, het schuld in noord Ja, al deze mensen zijn dood, of een dood enkele na. Ja, eigenlijk alleen, dus Hoenderdaal, Willem Barnard en ik zijn van deze club nog in leven. Ja, dat is een beetje triest met het oude. Maar... Aanvankelijk studeerde Adembeste theologie, maar door de oorlog kwam daar een end aan. Hij werd redacteur bij Uitgeverij Holland en pas veel later, hij was toen 35 jaar, besloot hij alsnog een taal te gaan studeren. Door zijn contacten met de DDR werd zijn oorlogswinst, zoals hij het zelf noemt, binnengehaald. Hij ging Duits studeren. Vervolgens werkte hij tot zijn pensioen als Germanist aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast vertaalde hij Duitse poëzie. In 1989 kreeg hij de martinez Nijhoffprijs voor zijn veelgeroemde vertaling van het verzamelde werk... van de Duitse dichter Friedrich Hulderlin. Attenbeste heeft naast de vele bloemlezingen die hij samenstelde... ook zelf een aantal dichtbundels geschreven. Zijn laatste bundel, Een stem boven het water uit, verscheen in 1973. Attenbeste is ook wel de peetvader van de naoorlogse poëzie genoemd... Wat vindt hij van de poëzie van nu? Ik kan er weinig mee hebben. Ik heb ook voortdurend het gevoel, is dat nou poëzie? In mijn ogen of liever gezegd in mijn oren eigenlijk niet. Of nauwelijks. Daar spreekt een geestelijke uit die niet de mijne is. Die ik daarmee niet veroordeel. Maar waar ik niet bij kan op een of andere wijze. Of waar ik niet in kan. Maar bovendien, ik ben eigenlijk een ontzettend eigenwijs persoon. Ik heb eigenlijk van het begin af aan het gevoel gehad dat ik wist wat poëzie was. En dat ik strikt kon beoordelen wat wel tot de poëzie behoorde en wat niet tot de poëzie behoorde. En in die overtuiging ben ik van het begin af aan ook altijd gesterkt geweest... Ik meen dat ik toch wel tot degene behoor die ontdekt hebben... dat Achterberg een groot dichter was. En dat had ik al in de gaten toen ik 15 jaar oud was en op het gymnasium ging. Toen heb ik al bewonderende brieven aan Achterberg geschreven. Ja, dat is een groot dichter vind ik nog altijd. Maar dan moet u toch iets duidelijker zijn over hoe u dat als 15-jarige kon inschatten. Nou, kijk... De vraag of je alles begreep wat je las, is is vers 2. Maar wat daar in taal op je afkwam. en ook in beelden op je afkwam, kon je natuurlijk donders goed beoordelen. En ik heb meteen het gevoel gehad. het was natuurlijk in de tijd. dat waren de jaren van het tijdschrift Criterium. waar Achterberg ook in publiceerde. maar dat Achterberg een etage hoger zetelde. dan mensen die ik ook wel waardeerde, zoals uh, en ik en Leeman en, en Aafjes. Het was gewoon iets anders. Het was, het was een dimensie meer. Hè? En juist die, die dimensie... Ja, als ik me nou zo vraag wat dat voor een dimensie is... is eigenlijk, eigenlijk een, een... in een wat ruime zin... moet dat verstaan worden. Een religieuze dimensie. Ik heb eigenlijk altijd ook het gevoel gehad... dat poëzie en religie principieel iets met elkaar te maken hebben. En dat als daar een band wordt losgemaakt... dat ten koste gaat van de poëzie. Als men dat niet waar wil hebben, dat niet... Ja, ik zou bijna zeggen, als je dat niet in je donder hebt... dan, ja, dan komen er wel dingen tevoorschijn... die natuurlijk poëzie mogen heten, ook voor mij wel. Maar waar iets van de dimensie aan ontbreekt... Dat he, dan we zeggen de dimensie van, van de zin, he, van zinsvragen, zeg maar tegenwoordig. Ik denk toch dat poëzie daarmee te maken heeft. Alleen spreekt ze daar op een andere wijze, een principieel andere wijze over dan aan de filosofie, om maar iets te zeggen, waar ik ook heel erg in geïnteresseerd, of heel erg, maar zeer in geïnteresseerd ben, altijd ook geweest ben. He, uh, maar ja, Poëzie is. Taliger maakt gebruik van beelden, waar de wetenschap natuurlijk nooit gebruik van heeft. Daar is ze vuurbang voor en dat is eigenlijk ook de filosofie: de, de, de, de filosofie van oudsher, die schroomt voor beelden ja, en de poëzie, bestaat bij de gratie daarvan, mm -hmm. leeft daarbij. U zegt, uh, de gedichten raken de kern van het bestaan... Zijn per definitie, moeten per definitie religieus zijn... want dan raken ze aan, ja, aan ja. het zinsverband van het leven, ja, ja, letterlijk. Ja, ja. Um, hoe komt het dan, denkt u, dat zo weinig mensen... poëzie echt kunnen begrijpen? Ik denk dat, poëzie... Ik denk dat, dat de mensen die iets met poëzie hebben... altijd een minderheid hebben uitgemaakt... Als ik, als ik bedenk gewoon de tijd dat ik dus nog op het gym ging, was ik, denk ik, in mijn klas met twee meisjes. De enige die iets met poëzie had. <lacht> poëzie is natuurlijk eigenlijk een manier, een hele eigen manier om te leren doorgronden. Die, de de dimensies van, van het bestaan. Je eigen bestaan natuurlijk in eerste plaats. Want hoe zou je het bestaan anders kennen... dan in je eigen bestaan? Om daar ja, te doorgronden in door te dringen. Eh, te verhelderen eh, wat er in je woelt. En tot dusver niet tot je bewustzijn zelf is doorgedrongen. Het, is een, ja, het is een bewustwordingsproces. Het schrijven van een gedicht. En dus vervolgens ook... Eh, eh, kan het dienen ter bewustmaking van anderen... Huh, die het gedicht in kwestie lezen. Dat is, denk ik, de wezenlijke functie van de poëzie. Dichterlijk. Dicht bij de dingen zijn. Bij het voldongen doden... Als getuige ontboden in een voorbijproces, De plaats waar ik verschijn is woest van dood. Verstarde wortels, harteloos harde, steen en been, bijl en mes. Maar niet geloven dat alles al is ten einde. Schelden in de afgewende oorschelp van rechter tijd. En het onrecht in de stad van het woord openbaren met een glans op mijn haren als van de eeuwigheid. Het Nederlands Letterkundig Museum is enorm blij met de collectie. He, al die brieven hebben ze gekregen ja. om voor het nageslacht te bewaren. Ja. Waarom heeft u dat uh, gedaan? Nou, kijk, omdat die hele correspondentie mij benauwde het besef dat het hier lag... opgeborgen in een grote hutkoffer daarachter in de tuin in, in, in, in, de, in de schuur. Wel veilig opgeborgen uh, en, en ook goed bewaard. Ik bedoel, uh, er zitten geen vochtvlekken in. Dat wist ik allemaal wel. Maar, maar je realiseert je, je wordt ouder. Zo heel lang zal het leven niet meer duren. En wat moet ik mijn kinderen straks daarmee? Uh, en u was de eerste directeur van het op Museum, Gerrit Borgers... met wie ik dus ook bevriend was. Hij was hoofdredacteur van de tijdschrift Podium. Maar Gerrit Borgers heeft dus van het begin af aan gezegd... Eh, eh, jij moet alles wat je aan correspondentie krijgt... wat je laat uitgaan, bewaren, want dat is vreselijk belangrijk. Nou, Gerrit Borgers is al sinds lang overleden... maar dat heb ik mij voor gezegd laten houden. Dus ik heb sindsdien... Alles, bijna alles bewaard. Nou, dat zat in de hudkoffer. En zoals gezegd, ik had het gevoel dat ik daar af moest zijn. Was van een directe aanleiding? Nee, geen directe aanleiding, maar eh, Anton Korteweg is dus de opvolger van eh, eh, van Borgers. Die ken ik ook heel goed. Zitten samen in, in dezelfde commissie, in veel kloosfonds en zo. Dus die had ik ook al eens gezegd dat het dat er allemaal van moest komen. En op een gegeven moment zegt hij, is het nou niet zo ver? Nou ja, goed. Zo is het gekomen. Dat is er allemaal. We gaan nu de leeszaal in van het Letterkundig Museum. De heer Anton Korteweg gaat mij vooruit. We hebben hier een enorme collectie. Die komen allemaal uit de hutkoffer van uh, Beste, heb ik begrepen. Ja, uh, het is inderdaad ook een hele belangrijke collectie... die uh, de Beste aan ons heeft afgestaan uh, ongeveer een klein jaar geleden... Uh, omdat Den best actief is geweest op heel veel terreinen van het literaire leven... en met name vlak na de oorlog, in de periode 50-70... met zijn windroosreeks bij Uitgeversmaatschappij Holland... een uh, heel erg belangrijke rol gespeeld heeft... Uh, ten aanzien van de toen uh, jonge dichters. Uh, je ziet hier, uh, hij heeft denk ik uh, zo ongeveer met iedereen gecorrespondeerd... en vrijwel iedereen... Zowel de vijftigers, maar ook juist degenen die het tegendeel daarvan waren... Euh, hebben hem om raad gevraagd. Hebben naar hem in zijn hoedanigheid van tijdschriftredacteur... Euh, en redacteur van de Windroos natuurlijk in eerste instantie... Euh, gedichten ter beoordeling voorgelegd. Het leuke is ook nog dat die gedichten nog allemaal bewaard gebleven zijn. Dus je kunt hier jeugdgedichten van Jan Wolkers zien of van Ed Leeflang... die allemaal naar de beste zijn opgestuurd... Ik weet niet of ze ooit gepubliceerd zijn, waarschijnlijk niet eens. Maar ze zijn wel bewaard gebleven. Dus uh, dat kan voor, de hele, voor de, uh, het nagaan van de hele ontwikkeling... van een dichterschap of van een schrijverschap erg belangrijk zijn. Zullen we eens even een beetje gasduinen in, in de collectie? Want er staan hier werkelijk uh, vijf dozen vol. En uh, die zijn nog niet allemaal gerubriceerd. Maar ik heb even wat brieven uh, eruit gehaald... waarvan ik denk dat het misschien aardig is ja. om er wat uit voor te lezen... Nee. Um, ik zie hier bijvoorbeeld een brief uh, gedateerd 9 augustus 1950... van Simon Vinkenoog. Ja. Hij woonde toen in Parijs, ja, volgens mij. Ja, hij werkte bij de UNESCO toen, ja. ja, ja, ja. En, en het eerste stuk, dat, dat is misschien wel aardig... om daar dus even... Uh, deze, ja. Ja, hier beginnen we nog steeds. Ja. Nog steeds kan ik me niet voorstellen... dat jij je zomaar een correspondentie op de hals haalt... die ten eerste een aanzienlijk deel van je tijd in beslag zal nemen al kan ik je niet genoeg danken voor de aandacht... die mij op het ogenblik meer dan iets anders te goede komt... jou misschien op den duur een last wordt, en dan moet je dat onmiddellijk zeggen... en je daarbij nog het ongenoegen bezorgt mijn verwaarde brieven te moeten lezen. Nou, dat is uh, Vinkenoog. En wat zien we hier? Even kijken, nog een aantal brieven van Vinkenoog zitten in een apart mapje. Ja. Simon Vinkenoog staat erop. Ja. Um, dit is een hele oude, ook een heel oud vergeeld papiertje waar het op staat. En daar staat een naam onder die mij doet denken aan een van de grootste dichters. Ja, zeker. Dit is een brief van, uh, van Achterberg, overigens uit Nede, dus in de buurt van Enschede. Waar uh, Achterberg vlak na de oorlog nog, uh, toen hij uit de Rekkense inrichtingen kwam, bij een, uh, een soort gastgezin. Woonde. Want hij liep als het ware bij de psychiater. Hij liep als het ware bij de psychiater, zeker. En uh, ja, dat is toch ontzettend leuk. Hij vraagt hier... Uh, uh, Den Beste werkte toen voor uitgeversmaatschappij Holland. Hij vraagt hier kennelijk, zie ik in de gauwigheid, om werk. Hij is later wel gaan werken, maar hij is gaan werken, Achterberg, eventjes... bij het bureau, om het zo maar eens te zeggen. Het bureau van Voskijl, dus bij het uh, PJ Meertens Instituut. Die heeft hem uiteindelijk al een baantje geholpen. En... Uh, al heeft dat kennelijk niet kunnen doen. Zou nee. Uitgeversmaatschappij Holland mij in afwachting ener vaste betrekking misschien aan correctie of typwerk kunnen helpen? Ik zou het graag regelmatig voor de firma willen doen. Mijn verloofde kan mij helpen daarmee, zodat secuur werk gegarandeerd is. Dus kennelijk had hij nog meer vertrouwen in, ik weet niet of het toen Katrien al was. Dan in. Dat is een latere vrouw. Dat is een latere vrouw dan in zichzelf. Hoe gaat het met je en met je werk enzovoort? Ja, dat is leuk hoor. Dat is heel ja, leuk ja, hè? He? Ja, zeker. We kunnen we zo nog ja, wel uren we, doorgaan? Ja, we zouden zo inderdaad uren kunnen doorgaan. Uh, maar nogmaals. Uh, zijn belangstelling is altijd heel breed geweest. Uh, ook voor een heel breed uh, uh, scala aan dichters. Want hij was bepaald niet, niet, uh, niet eenkennig. En het aardige is ook dat. Uh, dat in ieder geval. Uh, heel lang wederzijds geweest is. En daarom is het een, een, een zeker dit gedeelte van het archief buitengewoon aardig. U bent er blij mee. Wij zijn er heel blij mee. Goed, ja. ik zou zeggen veel sterkte met het uitwerken van al ja. deze uh, duizenden brieven. Dank u wel. wordt ook wel de peetvader van de naoorlogse poëzie genoemd. Vindt ja, u dat, dat een eer? Ja, dat is een beetje overdreven gezegd. Ja, eer of niet. Nou, ja. Maar ik ben er, Laat ik het zo zeggen. Ik ben eigenlijk wel trots op... dat ik de vijftigers al ontdekt had... voordat ze doorgebroken waren. En dat dus in mijn eerste reeks... van de Windroos, de jaarreeks 1950... al de... De buitbundel van Simon Vinken over verschenen is. En dat in de beide daaropvolgende jaarreeksen. praktisch alle uh, experimentele hebben gepubliceerd. Uh, niet alleen experimentelen, hoor. Want uh, ik had een wat ruimer begrip. van wat poëzie was. Noemt u nog eens wat zijn. namen nou, op? Nou, wat namen. Kijk, uh, ik, ik vind het bij wijze van spreken een schandaal. dat. zo iemand als Guillaume van der Graft. Nooit een grote prijs der Nederlandse poëzie heeft gekregen. Dit vind ik eenvoudig een schandaal. Dat is een dichter die ik zeker even hoog schat als Leo Vrooman. die de ene prijs naar de andere heeft weggehaald. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik denk dat het van belang is samenhangend met het feit dat willem Barnett een mens is en dat er ook in zijn poëzie uh, uh, niet opzet, dat ik maar dan toch laat merken. De, ja, je, kunt, je kunt religieus tegenwoordig al heel lang eh, alles zijn, behalve christen. Maar is dat niet gek in een Calvinistisch land wat Nederland nou, is? Nou, daar komt wel eens mee samenhangen. Dat, dat de mensen zich zo de dood gevreden hebben aan ons Calvinisme. Uh, uh, dat uh, ja, dit daar het uh, vanzelf, bijna vanzelfsprekende gevolg van is. Uh, het gekke is, het, goed, u gebruikt het woord Calvinisme. Calvinisme, Calvinist. <laughs> uh, dat ik... Uh, tegenwoordig waar ik eigenlijk al heel lang een eer in stel om mijzelf Calvinist te noemen. En dan kijk ik me aan met een gezicht van jij Calvinist. Ja, toch wel. Ik ben een, een gereformeerd mens in de ruimste zin van het woord. Niet kerkelijk gereformeerd, hervormd. Fatsoenlijk hervormd, dus ook niet gereformeerde bond. Ook niet de rechterkant, eigenlijk meer de linkerkant. Maar wel ter degen. Gereformeerd zoals KMS Scott een gereformeerd theoloog is in mijn ogen... En ook zijn, zijn volgelingen van de zogenaamde Amsterdamse school... waar ik zo wat relaties mee onderhoud. Mm -hmm. Breukelman, die natuurlijk al lang overleden is met Deurlo. Nico Bakker, Ter eh, Scheggens. Zo in die buurt houd ik mij op. En noem mijzelf Calvinist. Het is voor u geen vies woord? Nee, het is voor mij geen vies woord. En naarmate het een vies woord geworden is... heb ik het vaker op mezelf van toepassing ja, verklaard. Want eigenwijs bent u. En ja, natuurlijk. U. Nee, maar ik wil daarmee natuurlijk ook eh, iets eh, zeggen. De mensen die over Calvinisme en Calvinist praten... die hebben eigenlijk geen idee wat dat is. En dan wil je de mensen zo een beetje toch wel tot nadenken brengen... Hey, als die oude het beste zichzelf een Calvinist noemt. En dat wij er trots op is dat hij dat is. Geen lutheraan. He, uh, he, ook niet wat allerlei mensen van mij verwachten. He, dat is natuurlijk een, een vrijzinnig protestant. Ik ben helemaal niet vrijzinnig. Ik ben orthodox. Maar, maar legt u dan eens uit wat voor u dan de echte Calvinist is... zoals u dat ziet? Nou, die echte Calvinist... Als u mij zou vragen om een handtekening te zetten... Op alles wat, onder alles wat de grote Kalfijn geschreven heeft... dan zou ik mij wel hoeden. Uh, uh, maar ja, het is een manier van in het leven staan, denk ik. Ja, maar daar neem ik geen genoegen mee, want dat nee, vind ik te algemeen. Nee, maar er is een, een, een, een manier van in het leven staan... die ik Calvinistisch zou willen noemen... en die niet zo makkelijk te benoemen valt... In ieder geval betekent het dat je de omwerp, de maatschappij waarin je leeft, o serieus neemt. En je afvraagt wat de wil van God is ten aanzien van die maatschappij. In die maatschappelijke werkelijkheid waarin je leeft. En dat je daarvoor dus niet vlucht in de hemel of voor wat bovenaards dan ook. Hetgene helemaal niet zeggen wil dat ik niet in de hemel of schooning, niet weet wat het betekent, uh, geloof. of in, uh, uh, uh, Maar het is een manier van in het leven staan. Een kritische manier van in het leven staan. En, ja, wat mij dus verdriet is, dat zoveel zich ook Calvinistisch noemen, in mijn ogen zo weinig kritisch in het leven staan... en zich zo weinig van dat leven, van de maatschappelijke werkelijkheid aantrekken. De Bijbel, even voortbouwend op het religieuze aspect van uw leven... wat voor u heel veel is. Uh, de Bijbel heeft wel eens gezegd... zou ik nooit zo tot me genomen hebben als inspiratiebron... als ik niet had gevonden dat het echte literatuur zou zijn. Oh, heb ik dat beweerd? Dat, dat is heeft u beweerd. Het is in ieder geval zo. Het is het, zo. Het is in ieder geval zo. Uh, alleen heb je in je jeugd... je dat natuurlijk nog nooit zo bewust gemaakt. Uh, uh, maar bijvoorbeeld... De psalmen zijn mij van hun jeugd af aan heel dierbaar geweest. Uh, uh, niet alleen psalmversjes, maar, maar ook de psalmen, de authentieke psalmen. De, de, ja, uiteraard wel in het Nederlands vertaalde teksten, maar dan toch niet als uh, versje vertaalde psalmen. Ja, en, en uh, gaandeweg ga je natuurlijk ontdekken dat, dat, ik wil niet zeggen per se de hele Bijbel. Maar, maar bijvoorbeeld dat de profeten toch grote dichters zijn geweest. De prediker, dat het boek Job een ongelooflijk stuk literatuur is. En het, ook verder het Nieuwe Testament. Uh, ja, Paulus heeft een, een, een redenvoering gehouden op de Areopagus in, uh, in Athene. Die redenvoering staat zo in het boek der handelingen. Uh, nou, daar heb ik een lied van gemaakt. Want dat is een heel belangrijke bijdrage aan de Nederlandse cultuur geweest... dat u samen met onder andere uh, Willem Barnard, uh, Jan Wit, uh, Willem Schulte-Northolt... Uh, uh, zeg maar, heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de uh, liederen voor het liedboek voor de kerken. Dat heeft u aanvankelijk uh, geweigerd toen men u vroeg. Waarom? Ja, dat, dat vond ik toen ze me dat vroegen dat lag. Ze mikte op iets dat zo ver beneden mijn dichterlijk niveau lag. Men sprak van berijmen. Stel je voor, rijmen was al erg en berijmen was nog erger. En wat dachten ze wel? Die hoogmoed was mij wel eigen. En pas toen ik merkte dat Nijhoff daarachter zat... en dat mijn vrienden, die allebei toen in Nijmegen woonden... Jan Wit en Guillaume van der Graf, al bezig was om samen met Nijhoff te onderzoeken... welke mogelijkheden daar waren om inderdaad te komen tot nieuwe psalmberijming... Hij die natuurlijk trouw aan wat de Bijbel uh, voorgeeft uh, moet zijn, maar tegelijkertijd poëzie. En dat ze daar lol in hadden. En tegen mij zei: Joh, doe ook mee. Pas nu ben ik er ook bij betrokken geraakt. Dus echt over die streep? Je over de, ja, ik moest over die streep worden gehaald. Ja, daar ben ik nu zielsdankbaar dankbaar voor dat dat gebeurd is. Want, Want is... dat is voor u de mooiste tijd uit uw leven. Sst, mag u, als mijn vrouw straks in het interview hoort dat dit weer van mij wordt geciteerd... dan, uh, ik wil niet zeggen, wordt ze boos, maar dat hoort ze niet gaarne. Waarom niet? Uh, nou, kijk, zij realiseert zich dat in de tijd dat het dietboek voor de kerken... eerst op en daarna de gezangen ontstonden... het telkens perioden waren dat pa niet thuis was... en zij met de drie kinderen ze had opgeschreven. En hij bracht zijn tijd dan door op het buiten de Pietersberg... en hoorde dat het daar zo goed eten en vooral ook drinken was. En tussen de bedrijven door, uh, ja, hielden we ons natuurlijk bezig... met onze, onze psalmversjes en, en, en andere zaken. Huh? En zoals gezegd, zij zat dan maar thuis. En dat was de mooiste tijd van mijn leven. Ja. <laughs> Als u nou in de kerk zit en u, uh, want ik neem aan dat u dat uh, regelmatig op zondag doet. Ja. Um, hoe is het dan om uw eigen liederen te zingen? Dat lijkt me zo gek, dat kunnen niet zoveel mensen zeggen. Nee, nee, nee ik voel me dan ook altijd wel in een uitzonderingspositie. Uh, en uh, ja, dat is, uh, dat is een, een wat gemengd gevoel. En aan de ene kant is het natuurlijk heerlijk om te merken dat, uh, dat wat je gemaakt hebt functioneert. Aan de andere kant, weet je ook, voel je, hoe ligt dat? Dat de mensen die om je heen zitten, ze zich wel van, ten degen van bewust zijn... dat jij nou eenmaal die tekst hebt gemaakt. Ha, uh, uh, dat geeft een wat ongemakkelijk gevoel, terwijl ik er natuurlijk toch wel dankbaar voor ben. Zeggen ze ook wel eens wat? Jawel, die je die... heel vaak. Ja? Heel vaak. Wat ja, voor reacties krijg je? Ja, dat slaat er een afloop van de dienst. Een arm om je heen of die slaat je op je schouder. Dat is zo'n prachtig lied van je. Maar ze zeggen je nooit dat ze iets niet zo mooi hebben gevonden. En dat bent u juist interessant. Alleen, alleen dat is mij één keer overkomen: dat een mevrouw mij, niet wetende wie ze voor had, eh, openbaarde dat ze eh, graag zo. Ook graag nieuwe liederen zongen. Ja, niet allemaal natuurlijk. Niet dat liedje van eh, van die schuur die niet duurde dat natuurlijk niet. Eh, ze gaan niet van bewustzijn dat, dat ik te maken van die teksten was. Heeft u niet naar gevraagd waarom ze dat vond? Dat nee. lijkt mij nou interessant. Nee, nee ik denk... Nee, nee, nee, ik had ook het gevoel van... Ik spreek me afrekening, want als ik dit ga vragen, komt er natuurlijk een moment waarop ik deze mevrouw me moet meedelen... dat ik het zelf iets anders gezien heb of zo. En dat in ieder geval ik te maken van het niet ben. Die mevrouw zou zich ontzettend geschaamd hebben. En dat, dat, dat, dat, dat wilde ik haar tot geen prijs aan Dus heb ik helemaal het recht om dat te vinden. Daar kwam nog bij dat ik het niet helemaal met haar oneens was. He? En dat met name deze regels ook mijzelf... ja, een beetje hinderen. Nou, goed... In een leven lang hoort u vandaag Corinne van der Hoeve in gesprek met dichter, essayist en vertaler Ad den Beste. We hebben het uitgebreid over uw werk, over de poëzie gehad... Uh, over uw bijdrage aan de cultuur via de liederen. Maar wat we het nog niet over gehad hebben is uh, het nest waar u uitkomt. Wat voor ouders had u? In de eerste plaats moet ik zeggen, mijn ouders waren gescheiden. Toen ik nog geen tien jaar was, zijn die uit elkaar gegaan. En ik had in wezen alleen met mijn moeder te maken. Uh, dus zij en ook mijn broer en zuster zijn bij haar opgegroeid. Ja, en mijn moeder was een tegelijkertijd vrome en vrolijke vrouw ondanks dit wat haar was aangedaan. Wat ze in zekere zin nooit te boven is gekomen, maar toch was ze vrolijk en uh, uh, ja, en, en en vroom maar niet op een hinderlijke manier, helemaal niet helemaal niet uh, ze vond het zelfs waar niet zo leuk als ik grapjes over domenis maakte. Maar ze uh, kon dat toch wel hebben. Dus dat is het milieu waaruit ik voortkom. En mijn moeder ja, die had niet anders dan uh, Mulo in huishoudschool. Dat was natuurlijk in die tijd ook heel gebruikelijk. En las ook veel. Of veel, maar las nog al alleen meestal boeken... waar ik dan niet zo vreselijk veel in zag... Uh, en ik had dan weer voor, voor kunnen, natuurlijk, voor allerlei schrijvers, maar vooral dichters, waar zij niet veel meer kon. Maar het moet wel zeggen dat ik, moet ik nou zeggen, geïnspireerd ben door, of, of het is niet het juiste woord, geïntrigeerd ben geraakt. Door poëzie, het verschijnsel poëzie, het verschijnsel dichten. Krachtens het feit dat mijn vader in de tijd dat mijn ouders nog bij elkaar waren... geassocieerd was met Marsman. Was Hij was advocaat. Net als mijn vader advocaat. Dus die zat op het advocatenkantoor van mijn vader... dat toen nog bij ons aan huis was in de Lange Nieuwstraat, te Utrecht. Nummer 103. Ha, uh, de persoon Marsman intrigeerde mij. Het was niet alleen een... Hele aardige man. Een stille man. Heel anders dan mijn vader. Ja, en die had dus zijn werkkamer... aan de achterkant van ons huis aan de Lange Liefstraat. En nu en dan speelden wij ravottende in de tuin. Dat was een heerlijke tuin. En ja, dan was of mijn moeder of het dienstmeisje... dat dan ons kwam manen om toch wat stiller te zijn. Want daarboven zat meneer, had meneer... Uh, Marsman, zijn werkkamer, nou heb ik nooit het gevoel gehad dat we hem erg hinderden. Ik herinner me nog heel goed dat hij nu en dan voor dat venster verscheen dat Gordijn met opzij schoof en duidelijk geïnteresseerd was in de spelletjes die mij daar beneden pleegden. Ja, en meneer Marsman was dus een dichter. Hè? En, en dat werd me op een gegeven moment gezegd was niet alleen maar advocaat, maar was ook dichter. Ja, wat dan een dichter was. Nou, dat heeft mijn moeder met hem geprobeerd uit te leggen. Hè? Aan de hand van de psalmversies die ik leerde... en andere versies op school. Hè? Dat was... Melodieën, nee, dat deed meneer Marsman niet. Maar eh, die, die, die woorden... Hè? Degene die de woorden voor die deed, melodie... dat waren dichters. Dus dat vond ik interessant. En mijn jonge broertje vond het eigenlijk ook interessant. En we zeiden elkaar, dat kunnen we toch zelf ook. Ja, dat herinner ik nog heel goed... dat we aan de voorkant van het huis van die klapbankjes aan de van de ramen... dat we daar tegenover elkaar gezeten en, en, en een klaptafeltje uit... Uh, uh, uh, uh, hebben zitten dichten, elkander rijmen aangevende en zo. Maar hoe kwam u dan, want u heeft, zegt u, een eenvoudige, doch vrome moeder gehad... Um, u hield al van rijmpjes maken toen de tijd nog... Ja. Hoe kwam u op het gymnasium terecht? Was dat toch wel iets wat uw moeder voor ja, ogen nee, dat had? Dat hoorde, voor mijn vader vond dat natuurlijk ook noodzakelijk. Hij had zelf het gymnasium. Het u hield maken. contact met uw vader al die tijd? Ja, wel, we hebben wel contact gehad. Ja. Mijn vader was trouwens een van de curatoren van het uh, gymnasium. en uh, heeft ook een belangrijke rol gespeeld... bij de bouw van dat gymnasium, zoals het er nog steeds staat. In, in de. Utrecht? Ja. Hij oh ja. Nou heeft u ook aan de prijs gegeven, las ik, dat uw vader NSB'er was. Ja. Ja, en dat was hij dus in, waarschijnlijk al in 1933 toen hij scheiding zich voltrok. Hij is een van de eerste leden van de NSP geweest, kan in 1932. Maar niet antisemiet? Nee, antisemiet was hij niet. Hij heeft zelfs een tijd lang een Joodse mensenrecht als confrère gehad. Meester Schenk. Ja, nee, dat was hij niet. Nee, maar dat, dat is überhaupt op een gegeven moment ontdekte... dat mijn vader wel mijn kamp had staan. Ik weet niet of in het Duits of in het Nederlands. Ik denk in het Duits. Maar dat hij dat boek nooit gelezen had. <lacht> ja. Maar heeft u daar later dan geen moeilijkheden mee gehad? Zelf, met het feit. U was een kritische jonge man, neem ik aan. Ja, ik, ik, ik wees hem dus op boeken... die over Nazi-Duitsland gingen. Die hij niet kende. En ik was er weer... Opgebracht door mijn vriend Theo van Baren, een van de Utrechtse dichters... met wie wij, ook met mijn vrouw, al heel vroeg relaties hebben gehad. Dus het boek van Rauschning over Hitler-Duitsland... had ik van Theo van Baren in handen gekregen. En uh, ik kon mijn vader, als ik hem een enkele keer ontmoette... daarover spreken. Ja, wat dan... dan bleek hij... De eenvoudige nit weer te zijn. Ja. Maar, maar... En, en als je daar dan over, over sprak... dan zei je, maar Mussert is heel wat anders. Ik had ook het gevoel dat, dat hij in Hitler eigenlijk niks zag. He, dat, dat het voor hem Mussert was. He, en de, de Nederlandse NSP... dat, ja, dat was wel nationaal-socialistisch. En natuurlijk had Hitler veel goeds gedaan... want Duitsland had de oorlog ten omrechten verloren. En het Duitse volk was er nou weer. Dat vond hij allemaal wel mooi... Maar uh, ik denk dat met name het antisemitisme van, uh, van Hitler hem heeft tegengestaan. Hij wist er dan ook altijd op dat van de NSB-joden lid waren. En toen hij burgemeester van Apeldoorn werd, toen heeft hij ook geweigerd om uh, ja, daar de daar zat, te te vervolgen. Zat, daar, zat, daar zat het punt ja, van vervolging, was waarschijnlijk nog niet eens sprake. Nee. Uh, maar uh, ja, dat. En fietsen voor de Duitsers moesten worden gerecreëerd. Dat vond hij dan best. Maar dat van hem werd verlangt dat hij speciaal de jodenfietsen zo weghaalde... dat vond hij onzin. Hij wilde wel fietsen recreëren. Nou, dat was al een probleem. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat hij daar geen onderscheid wenste te maken. Ja. Ja, hoe dat allemaal uh, geweest is in het jaar 1942. Op de grens van 1942, 1943. Dat heeft zich natuurlijk aan mijn... Uh, Blikken ontrokken, Want toen hij naar Apeldoorn is gegaan... heb ik hem nauwelijks meer gezien. Ook nooit meer echt gesproken? Ja, na de oorlog. Na de oorlog. Heeft hij er achteraf nooit spijt van gehad van die keuze? Of stond hij er nog steeds achter? Nee, daar heeft hij natuurlijk wel spijt van gehad. Niet dat hij dat met zoveel woorden ooit heeft uitgedrukt. Hij was trouwens een hele gesloten man. Nee, maar dat... dat nee, dat... dat heeft ook nooit het gevoel gehad dat hem onrecht is aangedaan na de oorlog. Uh, ja, hij is ook de eerste advocaat geweest Ars NS bekering, want er waren er natuurlijk veel meer... die uh, na de oorlog het recht om de advocatuur uit te oefenen uh, weer, uh, weer terug heeft gekregen. Juist vanwege het feit dat hij ja. waarschijnlijk niks tegen de ja, Joden ja, ja, had ja, ondernomen. Ja, ja, ja. ja. Heeft u daar verdriet over, over het feit dat hij dat, dat gedaan heeft, of bent u kwaad? Of? Nou, ik nee, kwaad niet. Als er al een gevoel is, dan is het natuurlijk een gevoel van ja van verdriet. Ja, ik had het liever gehad. is niet zo wat geweest, ja. ja. als ik gezegd dat, als, uh, dat u dankbaar bent dat uw ouders uit elkaar zijn gegaan... Ja, omdat u anders bij de jeugdstorm ja, of waarschijnlijk wat dan ook wel, terechtgekomen waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel, dat lag toch voor de hand. Ja. Ja, maar mijn moeder, daar heeft mijn vader ook op aangedrongen, dat weet ik zeker. Mijn moeder wilde er niet van weten. Maar toch heeft u de loyaliteitsverklaring ondertekend, las ik. Jawel. <laughs> waarom deed u dat dan? Ja, waarom? Waardoor? Waardoor? Ja, maar, kijk dat speelde allemaal in de tijd dat mijn vader als burgemeester ontslagen werd. En toen die kwestie van die loyaliteitsverklaring een rol ging spelen... toen was hij dus kort geleden afgezet. En de ouders van de nog niet-meerderjarigen... die werden in gebreken gesteld voor het geval hun zoon of dochter... Niet die loyaliteitsverklaring zou ondertekenen. En ik was middenjaar. En ja, mijn vader belde van zich uit. Die wist natuurlijk wat er speelde. En had ook wel een vermoeden hoe ik daarover dacht. Belde op. En ja, wat moet ik nou zeggen, die eiste van mij, had niks te eisen. Maar gaf mij toch wel in overweging. Dat ik die verklaring zou ondertekenen, anders zou het op hem worden verhaald. En daar zag ik de redelijkheid natuurlijk wel van in. En de moeilijkheid was dus toen, ja, wat nou te doen? Dat is waarschijnlijk de moeilijkste periode van mijn leven geweest. Hè, dus, ik heb toen tegen mijn vader gezegd: Nou, ik wil die. Verklaring wel ondertekenen, maar niet zonder voorbehoud. Nou, wat voor voorbehoud? Ik, ja, dat, dat, dat ik mij niet hè, voor de volle 100% loyaal verklaar, wat dat dan ook precies zou kunnen betekenen. Hè, maar, dus een voorbehoud. En toen heb ik het is ook gezegd: ik wil dat wel ondertekenen, maar onder voorbehoud: loyaliteit voor zover in overeenstemming met mijn geloof in Jezus Christus. Waarop hij zei, dat begrijp ik heel goed. Maar dat nemen ze niet. Toen heb ik gezegd, ja, voor minder doe ik het niet. En ik heb ook vermoed dat ze dat niet zou nemen, maar ze namen het wel. Je moest je, je collegekaart dus in, inzenden. En ik kreeg die met een stempel, ik weet niet meer precies terug... waaruit bleek dat ik gerechtigd was om door te studeren... Ja, terwijl al mijn vrienden natuurlijk niet konden doorstuderen. Dat is natuurlijk helemaal geen denken aan. En ja, maar tegelijkertijd, laten we zeggen, het noodzaak om onder te duiken was er dus ook helemaal niet. Ik verkeerde niet in het risico van degene die het niet ondertekend hadden. Zoals bijna al mijn vrienden of al mijn vrienden. Nou, en toen kwam dus die oproep voor degene die niet getekend hadden om zich uh, aan te melden voor de werkstelling in Duitsland. Ja, toen ben ik maar meegegaan met al diegenen die niet ondertekend hadden. Als loyaliteit. had een soort gevoel van... Ja, daar hoor ik dan toch eerder thuis dan waar ook. Ja, daarmee en, kon u geweten ook. Ja, ofschoon ik daar nooit... Of die manier van tekenen eigenlijk nooit een, een gewetensconflict heb gehad. Ik heb het gevoel dat daarmee gezegd was wat er überhaupt te zeggen was. Ja. En heb dus veertien maanden in, in Berlijn gezeten. En dat is ook zoiets waar ik op terugzie... Ja, wat moet ik nou zeggen? Niet, niet voldaan, maar... Ja, toch. Een periode waar ik... vrienden... uit heb overgehouden. van inderdaad de meesten nog in leven zijn. Uh, uh, studenten van andere universiteiten. Die ik anders nooit zou hebben ontmoet. Uh, zo eens in het jaar... komen we, voor zover we nog in leven zijn... bijeen en vieren het feit dat wij bevriend zijn en nog in leven. Want we hebben natuurlijk wel wat meegemaakt. Ja. Daaronder de bombardementen en, en nou ja, allerlei andere dreigingen natuurlijk. Geloofscrisis ook in die tijd, denk ik? Ja, ja, zeker. zeker. Je vraagt je wel toch het een en ander af... wanneer je de lijken om je heen ziet liggen. Ja, bombardementen en, en... Ja, nou ja. Geen makkelijke tijd, begrijp ik. Nee, geen makkelijke tijd. Maar toch achteraf, zeg ik, een, een, een tijd die ik niet graag gemist zou hebben. Dat is natuurlijk heel gek. U bent in 1989 bekroond met de Nijhoffprijs... omdat men vond dat u een enorm belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de cultuur... door uh, het werk, de gedichten, zo heet het ook, de titel... van Huldeling, Friedrich Huldeling, die leefde rond 1800, te vertalen. Hoe kwam deze man op uw pad? Nou kijk, al op het gym heb ik hem ontdekt... Al met twee gedichten, als ik het wel heb... van hem stonden in de Bundel Bundelgottemorten-deutsche de Lichter, die in de Duitse les werd gebruikt. En in die Duitse les moesten wij één voor één... ook als spraakoefening, zaterdags een gedicht voorlezen. En ik heb daar toen het gedicht Herfst is levens voor gelezen. Dat herinner ik me nog goed. Uh, dat wil niet zeggen dat ik toen Hülderlin ben gaan lezen... Dat zeggen, ik heb er wel eens in, in gebladerd, wel, wel ingelezen. Maar dat ging me ook vrij behoorlijk boven mijn pet. Mijn eerste ervaring van Huldeling als dichter buiten dat enige om. Uh, ja, op een gegeven moment ben je er rijp voor, denk ik. Huh? Ik ben dus altijd geïntrigeerd. Ik heb hem eigenlijk altijd voor een belangrijke dichter gehouden dan Goethe. Dat zoiets kun je bijna niet zeggen. Een dichter die op een gegeven moment voor mij net zo belangrijk werd als Rainer Maria Rielke. En in de tijd dat ik aan de universiteit werkzaam was geraakt, Het gaf Duits, doseerde Duits, Duits, gaf dus literatuur, heb ik met mijn studenten juist die dichters, schrijvers, dichters meestal soms beide, maar in ieder geval altijd met een dichterlijke kant in zich... een poëtische kant in zich... Uh, uh, die heb ik met uh, studenten gelezen... Aan, naar aanleiding van die gezamenlijke lectuur... schreven ze dan hun doctoraalscripties en zo. Maar even terug naar Hulderlin. Um, de man heeft een moeilijk, moeizaam leven ja. gehad, heb ik begrepen. Ja. Veel vertwijfeling, veel ja. verwarring. Ja. Ook in zijn taal was dat tot ja. uitdrukking ja. gebracht. inderdaad, de poëzie zeker, Ja. Um, uh, sprak dat u ook aan, dat, dat vertwijfeld uh, leven? Ja. Want ik bedoel, ja. is het alleen de taal die u aansprak? Ja, nee, is natuurlijk, meer? natuurlijk, die taal is, die, die wijst naar meer. Die wijst ja. inderdaad naar een bestaan van... Uh, ja, ik denk dat vertwijfeling het, laatste, het juiste woord is. Overigens moet dan wel bijgezet worden... niet van het begin af aan vertwijfeld. Maar iemand die in vertwijfeling geraakt... en daar op een gegeven moment ook de woorden niet meer voor de woorden, daar niet meer bij kan vinden. Hè? Die eindigt in de grootste geestelijke verwarring. Want hij heeft zich opgesloten in een toren, hè? Ja, heeft 30 jaar lang. opgesloten. Hij heeft daar gewoond bij een timmermanmeester. Oh. En daar was hij, wat daar zo'n ins huis gegeven... omdat men eigenlijk geen raad met hem wist hij opgesloten is, die daar niet, niet, dus niet geweest heeft. Hij heeft gewoon mogen wandelen door Tubingen en in de omgeving van Tubingen heeft dat ook gedaan. Hij zat zich in zichzelf opgesloten. Maar ja, hij was in zichzelf opgesloten, ja. En ja, daar wijst zijn poëzie, namens zijn laatste poëzie... ook heel duidelijk naar die opgeslotenheid... altijd met hetzelfde bezig zijn gedichten... die allemaal om hetzelfde draaien. Uh, dat lijken dan landschapsgedichten of natuurgedichten... met allemaal dezelfde titels... Herbst, vroeling en zo. Allemaal gedichten van grote somberheid. Met nu en dan wel, moet ik zeggen. Ineens een soort lichtblik. Maar vreselijk moeilijk te vertalen. Ja, want hoe vertaal je verwarrende taal? Ja, precies. Precies, precies, precies. En daar stond ik natuurlijk op een gegeven moment dan toch wel voor. was aanvankelijk niet mijn bedoeling. Maar als je dan toch eigenlijk dat hele leven van deze dichter... die trouwens niet oud geworden is, wilt, of niet oud geworden is... hoe kun je dat niet eens zeggen, Hij is eigenlijk veel te oud geworden. Maar als je dat helemaal wilt documenteren... dan ben je ook genoodzaakt of althans een keuze... ook uit die late, verwarde en verwarrende poëzie... Mm -hmm. uh, te, te, daarin op te nemen. Het is zo aardig, ik heb het boek nu voor me... dat, dat links de, de Duitse tekst van hem hier staat... en rechts uw vertaling. Dus zodat ja. je ook precies kan ja. zien hoe u dat precies. Uh, vertaald dat, heeft. Dat is, ik vond ten eerste dat de, de, de dichter Hudderlin... het recht had om met zijn eigen stem te spreken... en vervolgens dat men mij zou moeten kunnen narekenen... op wat ik had gedaan. Ja. Dus of ik getrouwelijk aan het origineel vertaald heb. Wat vindt u zelf het mooiste gedicht van hem? Dat kan ik, kan ik niet, niet, kan niet zeggen. Er daar zijn, daar zijn zoveel prachtige gedichten. Een van zijn beroemdste gedichten is natuurlijk, wat ik straks noemde, De Helft des levens. Een ander beroemd gedicht is Heidelberg. Naar mijn idee het mooiste beeld dat ooit van een stad, waar ook ter wereld, in poëzie is uitgedrukt. Heidelberg. Lange lieb ich dich schon, möchte dich mir zur Lust Mutter nennen und dir schenken ein kunstlos Lied. Du, der Vaterlandstätte ländlich schönste, so viel ich sah. Wie der Heidelberg. Lang rechts ich u lief, wilde u von harte grach Mutter nennen und u singen ein seifer Lied. O, gij liefste der steden, schoonst gelegenen van mijn land. Zoals over de bergtoppen een vogel wiekt, spant zich over de stroom glinsterend langs u heen, lichter en krachtig de brug die van de wagens en mensen galmt. Als door goden beschikt, hield op de brug eenmaal mij een tovermacht vast. toen ik voorbij zou gaan. en de lokkende verte in de bergen mij tegenblonk. en de jongling de stroom trok de vlakte in. droevig blij als het hart dat van zichzelf. Nu ouder bent dan toen... en u uh, altijd probeerde... door woorden... Uh, dichter bij... Ja, de existentie, bij het bestaan... de zin van het leven te komen... kunt u nou zeggen dat... na dit vruchtbare leven... wat u ge geleid heeft... en nog steeds doet... Uh, dat u dichter... Zeg maar, bij de, de waarheid bent gekomen... dichter bij God... wellicht dichter bij uzelf... allemaal synonieme misschien voor hetzelfde... Misschien, ja. Dat vind ik vreselijk moeilijk zo te zeggen. Kijk. Een relatie tot God. Ik heb natuurlijk altijd zijn ups en downs. Uh, überhaupt iedere relatie, denk ik. En als ik me dan vraag Of ik in mijn leven veel wijzer ben geworden. Ja, dat weet ik niet nu. En dan ik, denk ik, ik ben nog niet wijzer dan uh, toen 2025 uh, was. Het is dus ook zo dat ik zo uh, terugblikkend denk... Hé, hey, dat heb ik toen geschreven. Dat zou ik nu niet meer zo kunnen durven zeggen... Maar, en, maar dat is dan ook niet een kwestie van uh, dat ik toen wijzer, verhonger of wat dan ook was, dan nu. Uh, want dat was ook toen al een kwestie van vlagen, zal ik maar zeggen. Uh, dus niet een, een continu op eenzelfde een niveau blijvend bewustzijn van God, het leven, de existentie. Uh, uh, dat is, uh, ik denk dat dat bij iedere dichter zo is. Maar ik zou dat niet zo makkelijk in woorden weten te vatten en zeggen: Kijk, uh, dat is nou de som hè, die ik uit mijn leven aan wijsheid, waarheid, existentie, zin heb opgebouwd. Nee, nee dat, dat zou mij te ver gaan. Kijk, dit is een foto uit de tijd dat ik nog aan de universiteit werkte. Kijk, dit is ook een mooie foto. Ja. De orde van Oranje Nassau zie ik hier. Goed, dat is interessant. Zie dat hierin? Ja. Ja, het? ik mag me reeds... <laughs> lang uh, uh, ridder in de orde van Oranje Nassau noemen. Reeds sinds 1967. Kijk eens even. Het staat erop. Ja, daar moet, moet natuurlijk een lintje bij zijn. Dat ik vermoedelijk niet meer heb. Maar dat ik in ieder geval ook nooit gedragen heb. Kijk eens even. Hoe oh. <laughs> oh, dat dat hierin zit. In een map met foto's. Lees u het eens voor? <laughs> Orde van Oranje zo. En dan staat dat linkje met medaillon waaromheen geschreven staat... God zij met ons. Daar kan ik alleen maar mee instemmen. Maar vervolgens staat daar, Hare Majesteit de Koningin. Grootmeester der Orde van Oranje Nassau. Heeft bij haar besluit van 24 april 1968 nummer 12. Doktor Anders was ik toen nog. Adrianus Cornelis, ten beste geboorte. Utrecht al maart 1923. Benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ja. Ja. Toch wel leuk toen hij hem kreeg? Eh, jawel, ach ja... Ja, je moet in die dingen ook niet kinderachtig zijn. U hoorde Ad den Beste in een aflevering van een leven lang. Een bijdrage van de NPS. Eerder uitgezonden in 1997. Samenstelling Corinne van den Hoeven, techniek Ton Prudon en Leo van Breda. Presentatie Petra van Hulsum. De dichter, essayist en vertaler Ad den Beste viert morgen zijn 89e verjaardag. Dit is Radio 1. U bent de gast bij Nachtvluchten van Max. Vragen en opmerkingen die kunt u kwijt via nachtvluchten-omroepmax.nl. En op onze site nachtvluchten.fm vindt u de overige contactmogelijkheden. U kunt daar ook iets achterlaten in het gastenboek. En bent u gespeend van computers, dan is het adres om ambachtelijk te schrijven... Postbus 518 1200 Alfa Mike in Hilversum. Het is een half minuut voor vijf. Dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna in het volgende uur Brigitte Kaandorp in het bijzondere gezelschap van Martin Schimek. Tot zo.